Mijn vader is heel zuinig, hij is een slimme man Hij zegt een kop geen groenten die ik zelf wel telen kan Hij pootde destijds bloemkool, de ochtend vieren mee Wij aten dagelijks bloemkool voor ontbijt, lunch en diner Mijn vader heeft een groentetuin, de hoort van alles in dat is de vies waarin ik woon, Vreel het huisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan verpakt mijn graf. Dan schreeuwt hij, ik kom Klein, klein, kleutertje, wat doe je in mijn hoofd? Kijk de bietjes uit de rond en kijk hoe groot ze zijn Ik stop ze dan weer in het gat, want doorgaan zijn ze klein Als dan die bietjes doodgaan, zegt pa, dat snap ik niet Maar ik vind het niet erger, want ik ben niet dol op u. Mijn vader heeft een groentetuin, groeit van alles in Dat is de vitaminebron voor heel het huisgezin maar ik mag daar niet komen, want dan bij papa God Dan schreeuwt hij. Kling, kling, kling, dankjewel, wat doe je in mijn hof? Als onze eitjes bloeien, dan pluk ik een boeket Mijn mama heeft ze nooit een Vaasje neergezet. Ze zegt pas op voor papa, als die daar ooit van hoort. Hij is zo vreselijk driftig, dan gaat hij vast te moord. Mijn vader heeft een groentetuin, er groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor heel het gezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa grof. Dan schreeuwt hij. ik een lief klein vind, zet ik hem op de sla. De rupsjes zet ik op de kool, maar dat mag niet van pa. Die mieren, slakken waarvan het soms rioet. Die maakt hij dood, ik denk niet dat hij iets voor dieren voelt. Mijn vader heeft een groentetuin, er groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor het huisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa gaat, Dan schreeuwt hij: hey,